Het is 6 uur, Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat overstapt naar een andere zorgverzekeraar... daalt dit jaar ten opzichte van 2012. Dat voorspellen het onderzoeksinstituut Nivel en de verzekeraars Univ en VGZ. Ze verwachten dat ongeveer 5,5 van de verzekerden zal overstappen. Vorig jaar was het nog bijna 2 meer. Het aantal mensen dat geen aanvullende verzekering afsluit... stijgt naar verwachting met iets meer dan 1 Nog minder mensen verhogen vrijwillig hun eigen risico.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 De EU-landen hebben op de top in Brussel afgesproken dat ze beter gaan samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen. Zo komt er een gezamenlijk Europees onbemand vliegtuig dat in 2025 klaar moet zijn. De Franse president Hollande pleitte op de EU-top te vergeefs voor de instelling van een fonds waaruit militaire operaties zoals die in Afrika kunnen worden betaald.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 Het zieke Georgische meisje dat eind vorig jaar naar Polen werd uitgezet... komt terug naar Nederland. Vlak na haar uitzetting bleek dat de zesjarige Renata acute leukemie had. Haar ouders aanvaarden nu een aanbod van staatssecretaris Steven. Dat zijn advocaat tegenover het EO-programma De Vijfde Dag. Renata en haar familie krijgen een verblijfsvergunning. Het weer. Vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land zo goed als droog en geregeld zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met nu al een file op de A7... van Horen naar Zandam bij de afrit Zaandijk. Zes kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 20 december. Goedemorgen. U hoort premier Rutte zo vanaf de Eurotop in Brussel. Ik ga bellen met zuid soedan om te horen... of de Nederlanders die daar weg kunnen komen, als ze dat willen... Onze verslaggever is op Schiphol, waar vandaag topdrukte wordt verwacht. Ik praat met hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaat over de oud-neuroloog Janssen Steur. Medisch Tuchtcollege oordeelt vandaag over zijn handelen. Steeds minder mensen wisselen van zorgverzekeraar. En Myno Remmers sturen vandaag het bos in, Mino. Maar eerst natuurlijk zo strak als een lineaal op de markt in Valkenswaard. Maar het residu van het pilletje is te vinden... op een open plek in een blauwvat in het bos... En ik spreek straks een ooggetuige van een instorten van het dak van een theater in Londen. Want daar, tijdens een uitverkochte voorstelling in het Apollo uh, Theater in Londen, kwam een deel van het dak naar beneden. Nederlander Daan Wedderpool die zat in de zaal. Ik zag een hele hoop mensen uh, opstaan en, en vertrekken. En ik hoorde mensen roepen get out, get out. En ik begreep het eerst niet. Ik dacht, is, is daar een ruzie? Waarom, uh, waarom gaan die mensen weg? En toen begon opeens begonnen er kleine stukjes van het plafond naar beneden te vallen. En toen begon opeens het hele plafond door te, te buigen. En toen kwam, plotseling kwam er plotseling een heel stuk van het plafond naar beneden... op, op de balkons en... en en ook vooral beneden in de zaal. Volgens de brandweer zijn er zo'n 80 gewonden gevallen... waarvan zeven ernstig... Bij de pool zat, zelf onder, zat, kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf. Hoe de evacuatie van het theater precies is verlopen... kon hij niet vertellen. Hij rende met een grote groep mensen het gebouw uit. Toen ik buiten op straat was... waren er allemaal mensen met, met helemaal zwart van het stof... Uh, bloedende wonden. Uh, uh, uh, mensen die rondliepen en namen schreeuwden... Uh, uh, op zoek naar, naar mensen die ze kennelijk kwijt waren. Mensen die daar op, op hun sokken verdwaasd over straat liepen. Over de oorzaak van het instorten is nog niets bekend. Het Apollo Theater in het theaterdistrict West End... werd waarschijnlijk gerestaureerd. Maar de pol zag aan de buitenkant van het gebouw stijgers staan. Bij bestorming van een post van de Verenigde Naties in Zuid-Soedan zijn drie Indiaanse leden van de VN vredesmacht om het leven gekomen. Heeft de VN vertegenwoordiger van India gezegd tegen de BBC. De post werd gisteren bestormd door rebellen van de Nuer stam. Ze hadden het volgens de VN gemunt op een rivaliserende stam. Our compound in a place called Akobo was overrun by members of the Lunor-groep. group. They were seeking in turn to get to several people about more than 30 Basis in Akobo ligt vlak bij de grens met Ethiopië. De situatie is daar volgens de VN verslechterd. Vandaag gaan zo'n 60 VN-militairen extra naar de basis in Akobo... om de veiligheid te vergroten. Ook Amerika heeft militairen naar Zuid-Soedan gestuurd... om de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Juba te beschermen. Gemeenteraad van Brabantse Steenbergen... heeft de burgemeester naar huis gestuurd... Burgemeester Saskia Bolte kwam in opspraak door een uitgelekte concept-ontslagbrief... waarin ze schreef dat er in de gemeente een onwerkbare situatie heerst. Gisteravond bood ze haar excuses aan voor die brief. Ik heb over de verklaring zojuist gezegd dat het een eerste schrijfsel was... ongepolijst, ongenuanceerd en dat ik nog hem had willen aanpassen... onderbouwen, inkorten enzovoort. Dat hij naar buiten gekomen is, dat is jammer, dat is... Echt heel erg naar. Desondanks steunde een ruime meerderheid van de gemeenteraad... een motie van wantrouwen tegen Bolte. Slechts drie raadsleden waren tegen de motie. Na de stemming zei Bolte blij te zijn met hun steun. In ieder geval uh, hebben zij gezegd wat heel veel burgers ook gezegd hebben. En uh, dat is hartverwarmend. Daar voelt hij zich nog enigszins in gesteund? Enigszins. Als je zo ontzettend veel burgers naast je hebt staan... Dan voel je je heel erg gesteund. Bolton was pas anderhalf jaar burgemeester van Steenbergen. Daarvoor was ze wethouder in Delft. En in Amsterdam is gisteravond de prijs voor de beste tv-reclame uitgereikt. De Gouden Loekie. Er waren vijf genomineerden. Waaronder de babyreclame van Gamma en de Campina Spot met een judo-meisje. Die werden het niet. De winnaar van de ster Gouden Loekie 2013. Degene die aan de eregalerij wordt toegevoegd. Olly van ASR, bureau John Doe. In de winnende reclame is een jonge Giovanni van Bronckhorst te zien... met zijn olifantenknuffel Olly, die hij op een dag verliest. Jaren later ontmoet van Bronckhorst, inmiddels uitgegroeid tot topvoetballer... de eveneens volwassen geworden Olly op de parkeerplaats bij Stadion De Kuip. Het potje gaat over de samenwerking tussen de Rotterdamse Dierentuin, Diergaarde Blijdorp en Feyenoord. de blik in de kranten. Uh, kranten hebben allemaal een verschillende opening vanochtend. AD bijvoorbeeld zorg fraudeert voor 77 miljoen. Medici dienen foute declaraties in. Huisartsen, tandartsen, apotheken en psychiaters dienen jaarlijks voor minimaal 77 miljoen euro. Dus onjuiste declaraties includeert de Nederlandse zorgautoriteit in een nieuw onderzoek. De, KLM heeft het, uh, of de Telegraaf heeft het over de KLM. KLM krijgt ruim baan in Brazilië. KLM onderzoekt een intensievere samenwerking met de Braziliaanse vliegtuigmaatschappij A Goal. Dat bevestigt de KLM-topman Camille Eurlings aan de Telegraaf. Latijns-Amerika is een speerpunt van Air France-KLM. En Eurlings hamert trouwens ook op het behoud van de blauwe identiteit. Trouw opent met uh, Siert Bruins, oorlogsmisdadiger. Na het woord levenslang stopt Siert Bruins met lezen. Is de kop boven het artikel. Je ziet ook een foto van hem in de rechtbank. Gisteren hoorde daar, hij daar uh, in de rechtbank van het Duitse Hagen levenslang tegen zich eisen. Voor de moord op verzetstrijder Aldert Klaas in De nacht van 21 op 22 september 1944. Leest u meer over in Trouw. De Volkskrant opent met de gratie verleend door Poetin. Rusland's belangrijkste politieke gevangene krijgt gratie. Het gaat dan over Michail Godorkovsky. Laat hem gaan, zegt de tsaar. En door zijn grootste vijand vrij te laten... toont Poetin zijn macht. Al dus de Volkskrant. De Telegraaf dan nog even. Die gaat toch nog even in op de zaak van Adrie Duivenstein, die zo dwars lag bij het woonakkoord. Kabinet bijna gevallen door Duivenstein, zegt de krant. Direct betrokkenen vertellen dat aan de Telegraaf. En nu is er voor het eerst chagrijn in de coalitie, valt daar te lezen. Nsc Next dan zien wij een grote foto van het achterhoofd van Louis van Gaal. Hoe word je de nieuwe bondscoach? Hoe word je de nieuwe Louis, vraagt NRC Next zich af. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal.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 I'm Horen 50 ways to say goodbye. Mijn Rimmers, in het bos later, maar nu op de markt. Ja, in het... Wat doe je daar? Bos, hij zegt in het bos, in het bos. Dat moeten we... Daar moeten we nog naartoe, Marcel. Ja. naar het bos. Mm -hmm. Maar het is inderdaad waar. Het bos is het probleem. Kijk, ook Valkenswaard heeft een levendig uitgaanscentrum getuigen, toch wel de markt waar we nu staan, waar de kerstversiering van de horeca alle kanten op spat. Natuurlijk is nu alles dicht, maar vanmiddag zullen de eerste kerstbordels er al wel weer zijn. En meer en meer neemt het gebruik van ecstasy toe. We hebben er vorige week over bericht, ook hier bij de NOS. Zoals je weet, um, dat met name in Brabant koploper is. De provincie waar de meeste productie plaatsvindt van die partypillen, van die partydrugs. Hij is populair en begint hand over hand toe te nemen. Misschien ook wel in plaats van uh, andere middelen. En. Um, ja, Brabant, grote provincie, grenst aan België natuurlijk. En steeds vaker stuiten boswachters op vaten in het bos. Van die blauwe jerrycans die dan s'nachts illegaal zijn gedumpt. En dat restafval van die ecstasy laboratoria dat is een gemeen goedje. Daar moet de brandweer aan te pas komen. Daar moeten allerlei specialisten bij komen. En je moet er niet aan denken als dat spul... in een belangrijk drinkwatergebied de grond inloopt. Want dan zijn de rapen gaar. Um, nou, onlangs is er hier in Valkenswaard, want daar staan we nu dus ook weer een, op een plek in het bos, een heleboel van die troep gevonden. En eigenlijk is het zo alarmerend, zo langzamerhand, dat de provincie vanmiddag met maatregelen komt. Dat gaan ze aankondigen op een persconferentie, om een, een gezamenlijke aanpak te komen, om dat ja, eigenlijk eerder op te sporen, alle instanties in te schakelen en daar iets aan te gaan doen. Wij gaan dadelijk naar uh, een opsporingsambtenaar... die hier in Valkenswaard woont... en onlangs is gestuit op zo, in zo'n bosperceel... op zo'n enorme stapel van die vaten. En hij kan vertellen wat hij daar toen heeft aangetroffen... en ja, waarom dat eigenlijk allemaal zo gevaarlijk is... en wat we er misschien aan kunnen doen. Want ik zou je wel vertellen... ook in West-Brabant is het een groot probleem. Het is een grote provincie. En uh, het stamt eigenlijk al uit het verleden. Hè, hier in Brabant, waar vroeger al flink gesmokkeld werd... naar België met de boter. Waar... Op die kale zandgronden ook illegale stokerijen waren vroeger. Is nu de moderne, moderne manier van geld verdienen toch wel de ecstasy laboratoria Die er steeds vaker opduiken en waar de politie op stuit. Uh, kortom, we gaan straks op zoek naar de boswachter. We hebben een afspraak hier op de markt. En rijden dan naar die laatste vindplaats van hem. Ja, zie je nou wel. Ga je toch het bos in, Mariel. Ja, gaat toch het bos ja, in. ja, ja, ja. ja nou, Heel goed. Ja, wat ik me nou wel afvraag is waarom mensen dat dan zomaar achterloos in dat bos gooien. Je zou toch denken, uh, dat hou ik verborgen als ik dat produceer. En laat ik ook het afval ja. niet slingeren. Ja. Nee, het probleem is natuurlijk. Als je, de, als je de, de, de, de, uh, klaar bent met je laboratorium, Je hebt de, de spullen is uitgewerkt. Dan heb je een, een hele grote hoeveelheid instantie substantie. waar je niks meer mee, mee, mee kunt. Ja, en uh, eventjes naar het KCA-depot rijden. is nee. dat niet zo slim <laughs> natuurlijk. Op de gemeentewerf. Okay. Dus uh, ja, je pakt een busje. en je rijdt in het bos in. Er is hier onlangs ook nog een busje. uitgebrand, gevonden, is een gestolen busje. Uh, ja, uh, bosgebied hier. de Kempen. Uh, langs de grens richting Bergrijk, Groot gebied. Ja, om daar ongezien. s'nachts heen om even gauw wat in een sloot te flikkeren, ja, is natuurlijk heel makkelijk. Ja, misschien moeten we het reguleren. Een soort luik, dat je het dan toch kwijt kunt. Nou, <lacht> ja, stel het eens voor. Ja. Marno, dank je Ik spreek je straks weer. Nu het groot diktee der Nederlandse taal alweer. Ja, want er is veel gedoe over. De tekst zou namelijk veel te moeilijk zijn geweest. Taalkundige Wim Daniels noemde die tekst zelfs krankjorm. Ron Holman verzamelde enkele reacties. Het dictee van Kees Verkoten zou een te hoog abstract karakter hebben. En het heeft te weinig te maken met de Nederlandse taal van nu. Maar ik denk dat, dat het toch jammer is dat je met zo'n dictee, waar heel veel mensen naar kijken, waar ook veel mensen aan meedoen, dat je dan de kans mist om uh, die spelling echt goed onder de aandacht te brengen. En mensen niet het gevoel te geven: ik kan er helemaal niets van. Heel veel mensen die hebben meteen gezegd: hey, ik stop ermee, want ik kan het niet bijhouden, ik snap het niet. En dat vind ik dus heel erg jammer. Presentator Philip Frederiks tilt niet zo zwaar aan de kritiek. Ja, maar er wordt elk jaar gemopperd. Mensen vinden het altijd te moeilijk. Dus wat dat betreft uh, is dit niet nieuw. Ik geef toe uh, met de nieuwe uh, elementen die Kees van Koten er heeft ingebracht. En een aantal, uh, nou, niet alledaagse woorden is het dit jaar behoorlijk moeilijk geweest. Maar ja, het moet ook moeilijk zijn. Want steven worden voor wel makkelijk dictee maken, dan heeft iedereen het goed. Dat is niet de bedoeling. Volgens Wim Daniels is het niet de bedoeling dat mensen de tekst niet meer kunnen volgen. En dus is het een gemiste kans. Omdat er heel veel woorden in staan die je normaal gesproken zou opzoeken. In een dicté vind ik moet je woorden zetten die mensen vrij geregeld gebruiken, maar die wel moeilijk zijn. Gynaecoloog bijvoorbeeld. Dat is een normaal woordgebruik veel, maar het is wel moeilijk om te spellen. Maar je gaat er geen woorden in opnemen als meedwane of medouane. Dat je helemaal nooit gebruikt, hè, en dat je ook nog ergens moet opzoeken wat betekent het, je weet het bij de dictaat ook niet, want er wordt geen betekenisverklaring bijgegeven, dus je moet iets opschrijven, je kent het hele woord niet, en dat is natuurlijk niet de, de bedoeling van zo'n dicté. Ook disjockey Frits Spits, liefhebber van de Nederlandse taal... binnenkort op Radio 1 te horen met zijn nieuwe taalprogramma De Taalstaat... krapte bij het lezen van de tekst achter zijn oren. Ja, ik vond het waanzinnig moeilijk. Um, ik denk dat het een grap is uh, van Kees Verkote om het zo moeilijk te maken. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit serieus bedoeld heeft. Ik vond het over de top. En ik denk als je nou mensen wil laten houden van de taal... En dat zou je moeten willen, om ze, om ze dichter naar de taal te halen. Dan moet je het niet zo schrijven dat je de mensen wegjaagt. En ik denk dat dit grootdiktee, als hij het werkelijk serieus gemeend heeft... een, een contraproductief is en, dat, en, en de mensen weg heeft gejaagd. Te moeilijke woorden die niemand kent of niemand gebruikt, Alder Spits. Het mooiste vond ik wel geraniums. Uh, ja, ehm... Uh, en er zaten heel veel woorden bij waarvan ik eerlijk zeg, ik kende ze niet. En als je ze analyseert, dan kom je er wel uit natuurlijk. Maar ik denk bij het opnemen van de taal... dat je uh, natuurlijk uh, onmiddellijk dat moet vertalen in tekens. Buitengewoon moeilijk. En ik denk dat het een grap is geweest. En als het geen grap is geweest, dan vond ik het groot diktee over de top. Philip Frerix kan er eigenlijk wel om lachen, om al die ingewikkelde woorden. Hij vond het zelf juist heel leerzaam. Maar dit is toch leuk? Zo leer je die woorden. Ik heb ook woorden geleerd. Zoals bijvoorbeeld die, die, die fantastische zuigmata en polysyndetons en uh, anacoluten. Ik ken ze niet. Ik heb ze opgezocht. En ik heb weer drie moeilijke woorden geleerd. Of het inderdaad een grap van Kees van Kooten is geweest... dat hopen we binnenkort van de schrijver te horen. Tot nu toe heeft hij nog niet gereageerd. Tot zover het grote de Nederlandse taal. De Nederlandse Mensenrechtenambassadeur is op bezoek in China. Dat is bijzonder, want na de toekenning van de Mensenrechten Tulp... in 2011 aan advocaat Niulan, Ni Yulan... stonden de Chinezen een paar jaar niet meer open voor een gesprek. Zeker niet met Nederland en zeker niet over de mensenrechten. Ni Yulan nam het in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008... op voor mensen die hun huis verloren. Wie een bezoek brengt aan uh, Ni Yulan... Dat we ze ogen goed open houden, zeker s'avonds in een heel smalle uh, hutong, waar de buurman niet houdt, zijn hond net uh, te eten geeft, maar hier gaan we een uh, klein huisje hello. binnen. Hey, hallo, hey, hi Deng, kunt u zien, dat is de dochter van Nieuwland en dan lopen we door naar haar slaapkamer, waar ze in kleermakers zit. Niet jou? Hoi, niet naar niet, Waar ze in kleermakers zit, op bed zit. Waar het gelukkig wel heel warm is, in haar kleine slaapkamertje. En ze met een glas thee voor zich zit. Vanmiddag heeft ze hier de mensenrechtenambassadeur van Nederland ook ontvangen. Hij is hier, en dan is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 uh, uh, uh, ik uh, uh, weet dat het geld goed besteed is. Ik weet niet de precies de welke de organisatie, maar ik, ik weet dat het bij de andere mensenrechten voorvechters terecht is gekomen. Context en ook daar ben ik gelukkig mee. Correspondent Marieke de Vries, sprak in Peking met advocaten en mensenrechtenstrijder Niyulan En ook met de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Lionel Veer. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 Journaal you got to let yourself go you got to let yourself move. Let's go. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Ajax heeft zonder grote problemen de kwartfinale van het knvb bekertoernooi toernooi bereikt. Tegen IJsselmeervogels werd het 3-0 voor de Amsterdammers. Dat was na 10 minuten al 2-0. Trainer Frank de Boer had graag gezien dat de uitslag dan ook wat groter was uitgevallen. Nou, op een gegeven moment zie je het, uh, dat het iets te makkelijk gaat... En... Ja, dan, dan moet je als je 4-5 of 6-0 kan maken, dan moet je dat doen. Want dat heb je ook in de competitie moet je dat doen. Uh, elk moment dat je kan scoren moet je hem moet je maken. NEC verraste FC Groningen. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Die laatste staat in de eredivisie. Groningen kreeg in de tweede helft wel veel kansen op gelijk maken, Maar NEC-keeper Johnson hield alles tegen. Michael de belt erover. Ik denk dat wij ontzettend veel kansen hebben gecreëerd. Een uh, ja, aantal keren pakt hij hem uh, fantastisch in. En... Ja, dan is het denk ik pech dat het vandaag niet wou lukken. Het was geen beste wedstrijd van onze kant. Maar ja, als je zoveel kansen creëert, dan ja, is het gewoon ontzettend jammer. Want we hadden heel graag doorgebekerd. En na afloop werd er geloot voor de kwartfinales. Loting is als volgt. Ajax speelt tegen Feyenoord. PEC Zwolle tegen JVC Kuik. NEC tegen FC Utrecht. En Rode JC tegen AZ. Ronald Koeman weigert een rol als assistent bondscoach van Guus Hiddink trainer van Feyenoord kreeg dat verzoek van de KNVB. Koeman ergert zich aan de handelswijze van de KNVB. Voetbalcommentator Arno Vermeulen legt uit waarop.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 en ook wel de negatieve publiciteit rondom de KNVB... en deze hele zaak eh, wordt daardoor nog eh, imposanter. Na half zeven hoort u een reportage uit het Tropeninstituut. Dat gaat sluiten, bibliotheek moet leeg... en dus konden er gratis boeken worden opgehaald. Het werd er erg druk.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 In Londen zijn gisteravond tientallen mensen gewond geraakt... toen een deel van het plafond van het Apollo Theater naar beneden kwam. Volgens de brandweer zijn er zeven zwaar gewonden en ruim tachtig lichtgewonden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de bestorming van een post van de Verenigde Naties in Zuid-Soedan... zijn drie Indiaanse leden van de VN-Vredesmacht omgekomen. Dat heeft de vertegenwoordiger van India bij de VN gezegd. Vandaag gaan zo'n zestig extra VN-militairen naar de basis... om de veiligheid te vergroten.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 De verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Uh, kort na vijf ging het fout op de A7-hoorn richting Zaandam. Een aanrijding met meerdere auto's tussen Purmerend Noord en Alfred Zaandijk nu 8 kilometer. De rechte reishok is daar nog dicht. En een korte file op de A15 richting Europort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 2 kilometer. Nou, het begint goed. Maar het is vrijdag. Het is vrijdag, ja, ik denk 40 kilometer. Hooguit om half negen. Ja, echt? Het wordt wel vakantie, hè? Ja, maar, nee, maar je net. gaat toch niet om half acht? Op? Nee, nee, nee. Ik denk dat ze, en, al die kindertjes op die basisscholen... eerst nog even het kerstontbijt. Nee, veertig. Ik hou je eraan. Okay. Jolanda, we spreken elkaar. Goed, straks dan uh, hoort u uh, de vicepremier. Uh, tot zo. Asher, Tot zo, Jolanda. Hij zegt, he he, eindelijk gaat het economisch wat beter. zei hij op de laatste Kamerdag. We beginnen om twee minuten over half zeven in zuid soedan De gewelddadige situatie daar. Nederlanders die daar zijn... worden mogelijk vandaag door de Nederlandse luchtmacht geëvacueerd. Dat gebeurt vanuit de hoofdstad Juba... waar ze, als het goed gaat, worden opgepikt door twee vliegtuigen. Sommige Nederlanders zijn er al in geslaagd trouwens, om weg te komen uit zuid soedan En een van hen is Piet van Ommeren... landendirecteur van ontwikkelingsorganisatie SNV... die gisteren aankwam op, de, op het vliegveld van de Oegandese hoofdstad Kampala... Meneer Van Ommeren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u weggekomen uit Juba? SNV uh, heeft een, uh, een SNV-dienst en die hebben een evacuatie geregeld via een, uh, ja, eigenlijk een commercieel bedrijf, wat, uh, een en veiligheidsbedrijf, wat zelf uh, vluchten organiseert waar hij voor veel geld uh, mee, mee kan. Dus u heeft veel moeten betalen? Ja. Nou, nou u niet, maar de, uw organisatie. Dat klopt, ja. ja. En, en dat hadden ze wel voor over? De situatie was te gevaarlijk geworden? Ja, de, nou ja, er was besloten tot evacuatie en dat is ook wat de ambassade dan adviseert om zelf weg te komen. En nu organiseren ze ook een evacuatie. Maar uh, ja, het was zover dat uh, het uh, beter was voor Nederland of voor de buitenlanders uh, om weg te gaan. En ja. u vond dat zelf ook? U wilde niet tot vandaag wachten? Nou, de, het probleem is dat je, was niet, het was niet helemaal duidelijk was wanneer de evacuatie zou plaatsvinden. Dus je pakt uh, ja, de eerste mogelijkheid die je hebt, dat is het eigenlijk. O, o, o. Ja, het is dus niet zo dat ik niet een dag kon wachten. Zo erg is het in Dubai op het moment niet. En o, o, hoe ging het eraan toe dan op het vliegveld? Nou, dat viel wel mee eigenlijk. Het vliegveld is open uh, en uh, er zijn allerlei ja, extra vluchten. En vl natuurlijk zijn er een aantal dagen geen vluchten geweest. Dus er werden extra vluchten uitgevoerd. Uh, het was druk, uh, maar er was absoluut geen chaos of geen paniek. En u zegt het viel uh, mee in de stad. Wat, wat heeft u de laatste dagen meegemaakt daar? Er waren op afstand heel veel schieten, ook met zware wapen meegemaakt vanaf zondagavond. Uh, nou, daar zaten rustperiodes tussen. Maar eigenlijk hoorde je altijd wel ergens in de stad schieten. Dat is ook heel dichtbij geweest. Het is een beetje veranderd van uh, de eerste paar dagen waar het echt gevechten waren. Vooral bij de militaire beraten. En dat is later een beetje verspreid geraakt, ook over de stad. Waar, of nou ja, kleine groepjes of individuele soldaten zelfs. Uh, ja, ook uh, nou ja, mensen achterna zaten, eigenlijk. Ja, maar uh, er wordt steeds ja. gezegd dat het gaat om een koep. President Kier uh, zou de macht willen grijpen. Um, dan ja. is het dat zij, hij, hij zei dat het om een koep ging. Is dat ook uw indruk? Ging ja. het daarom? Uh, nou ja, er zijn verschillende uh, verhalen. Uh, het koepverhaal is niet zo heel erg uh, geloofwaardig... ...omdat het heel onverwacht kwam en normaal zoiets wel een beetje gezien wordt... Uh, dus er is ook een verhaal dat het meer om een toch uh, ja, machtsstrijd gaat tussen bepaalde uh, etnische groepen in het leger. En dat die bepaalde bewegingen gezien hebben in vooral de presidentiële garde. En daar onrustig over werken. Uh, en uh, daar is het eigenlijk begonnen. Dat is het andere verhaal en dat klinkt iets geloofwaardiger dan dat het een koep van een aantal tegenstanders zijn. Vooral ook omdat de groep opposant, om het zo te zeggen, politiek en ook tribaal, heel divers zijn. Dus dat is niet zo'n heel geloofwaardig verhaal. Hmm. Nu is het wel opvallend dat westerse landen snel zijn begonnen met evacuatie. Ja. Amerikanen waren er heel snel bij, net als de Britten. De ja, Nederland ja. volgde al sneller. Is de angst toch groot dat dit escaleert? Ja, de angst is dat dit escaleert. omdat uh, uh, Het is al geëscaleerd. In Bor, een stad, uh, ongeveer 150, 180 kilometer ten noorden. Daar is, laten we zeggen, de niet overheidsmilitairen of de militaire die niet de overheid kan kiezen hebben daar de barakken ingenomen en hebben de stad in handen zelfs. Dat is niet een heel grote stad, maar het is wel een belangrijke stad, dus de weg naar het noorden. Dus het, het escaleert militair en het escaleert helaas, lijkt het, uh, tribaal. En dat is waar mensen heel bang voor zijn, want dan komen er uh, ja, gevoelens naar boven en gedrag naar boven bij mensen, wat het heel vervelend kan maken. Ja, dan krijg je ja. een stammenoorlog. Ja, dat zou je het kunnen noemen. Ja. Het is niet voor het eerst zuid uitgedaan dat deze groepen met elkaar vechten. Dus mensen weten dat ook. En mensen weten ook hoe dat gaat. Ja. En de bevolking is zoals altijd daarvan de dupe ontwikkelingsorganisaties. Ja. Je bent zelf van één. Doen dan ja. op het ogenblik ook niet veel meer, denk ik? Uh, ontwikkelingsorganisaties? Nee, doen niet veel meer. Want de ontwikkelingsorganisaties halen sowieso van buitenlanders weg. Uh, ons kantoor sluit ook. Maar het is eigenlijk regulier voor de kerst een paar weken. Um, dus ja, veel noodhulporganisaties uh, functioneren minder of niet. Nou is het wel zo dat er zeggen: in zuid heel veel noodhulporganisaties. Niet alleen maar ontwikkelingsorganisaties, maar ook noodhulporganisaties. En die hebben daar natuurlijk wel al wat ander gedrag in. Die eerst waarschijnlijk niet weggaan, maar proberen hulp te verlenen. En dat ja. proberen men ook al zelfs in Juba, waar mensen dagen zonder eten en water zat. Ja, maar dat is ja. voor, voor uw organisatie geen optie op dit moment? Nee, dat is voor ons geen optie. Wij zijn geen noodhulporganisatie. Dus we hebben helemaal geen infrastructuur om noodhulp te verlenen. Nee, nee, nee. Piet van Ommeren van ontwikkelingsorganisatie SNV. Hartelijk dank dat u even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Politiek Den Haag houdt het na vandaag even voor gezien. Gisteren was de laatste Kamerdag en vandaag vergaderen de ministers voor de laatste keer. Na vijf slechte jaren gloort er nu eindelijk weer een beetje hoop. Vindt ook vicepremier Asje.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 Als je de afgelopen maanden ziet, dan zie je ook dat de drie maands gemiddelden beter zijn. Gemiddeld per maand 10.000 werklozen minder. En dat heel veel zijnen die heel lang op rood stonden nu op oranje zijn gekomen. En soms zelfs op groen. En dat hebben we heel hard nodig, want we snakken naar het einde van die crisis. Ja, juicht u nu niet te vroeg? U ziet mij niet juichen. Ik juich pas als de werkloosheid echt gedaald is. Uh, met grotere stappen. Als veel meer mensen die nu op de bank zitten alsnog die baan vinden. Uh, maar we maken wel een begin en dat is hard nodig. Ja, Bent u optimistisch over 2014? 2014, als de voorspellingen zo'n beetje kloppen... krijgen we eindelijk een beetje economische groei. Uh, komen er ook wat meer investeringen, wordt er wat meer geëxporteerd. Maar de werkloosheid blijft mijn grootste zorgpunt. Dus het kabinet zal, en uh, het is mijn taak om daarin voorop te lopen... er alles aan doen om met jongeren die nu geen werk hebben... door ze op school te houden... Of een werkervaringbaan te geven. Maar ook met oudere werknemers. Door ze om te scholen naar plekken waar meer werk is. Te zorgen dat die werkloosheid eindelijk omlaag gaat. Dat wordt heel spannend. Een enorme opgave. Maar dat is wat ons te doen staat. En eindelijk geen bezuinigingspakketjes meer? Extra bezuinigingspakketjes meer? We hebben ook voor het eerst in jaren gezien... dat de voorspellingen naar boven worden bijgesteld. Dus geen tegenvallers die daaruit blijken. Maar eerder meevallers. Laten we een slag om de arm houden. Uh, niemand zit te wachten op nog meer bezuinigingen. Ik al helemaal niet. Tijd om nu gewoon de plannen uit te voeren... en te zorgen dat we aan herstel werken. Aldus de vicepremier Lodewijk Ascher Peter Blok, die sprak met hem. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Duizenden mensen gingen gisteren naar de bibliotheek van het Instituut. Die bibliotheek moet sluiten vanwege de bezuinigingen. En de laatste delen van de collectie konden gratis worden afgehaald. Geïnteresseerden moesten wel twee uur in de rij staan om binnen te komen. En eenmaal binnen was het dringen tussen de schappen vol met boeken. De eerste ruimte waar je binnenkomt is zo'n ruimte waar archiefkasten staan. Het is druk in de gangertjes. En de boeken die er nog zijn, die liggen allemaal slordig op de planken verspreid. Dacht meneer, is die hele grote tas van u? Ja, ja. Dan bent u aardig geslaagd volgens mij? Zeker, ja, ja. Wat voor onderwerpen was u naar nou op zoek? Um, nou, ik, ik heb hier eentje gevonden. Junghoen, daar ben ik op afgestudeerd. Dus dat is heel toevallig. En uh, Etienne van Heerde... Dat is een Zuid-Afrikaanse schrijver. En die, uh, ja, die volg ik ook al heel erg lang. Dus het is, uh, ja, het is een mooi uh, geslaagd uh, pakketje. Ja. En gaat u dus ook allemaal thuis lezen? Of was het nu vooral hebberigheid? Het is, het is nu heel erg goed kijken wat, je, wat interessant kan zijn. Want het is heel, heel erg druk. Dus het is echt bijna graaien. Om, uh, om op tijd uh, beter te hebben. Ja, en, en heeft u nog ruzie moeten maken soms om een boek? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik maak geen ruzie om boeken. Nee, ik heb zelfs een meneer zijn uh, ontbrekende deeltjes gegeven. Dus, uh... Hier zijn twee dames die volgens mij ook een aardige stapel boeken bij elkaar hebben weten te vinden. Ja, klopt. Hallo. Ik kon ja. net zeggen van ik ga eens kijken of ik een doos kan vinden. Want ja. Uh, ja. Het was niet echt meer in de tasje. Het was nergens meer in. Mijn plastic zak is gescheurd. Dus, uh... ja, en wat, wat was het onderwerp waar u naar op zoek was toen u hier naar binnen ging? Um, nou, eigenlijk... Van alles, sowieso met Afrika, Jamaica. Ja, we schrijven, we hebben een online magazine. En eigenlijk vanuit die hoedanigheid zijn we ook hier. Omdat we voornamelijk naslagwerk zoeken om dat zeg maar meer te ondersteunen... en met feiten te kunnen onderbouwen, want het is wel heel belangrijk. En aardige slaag dus. Absoluut, ja. Van A tot Z. Binnengekomen is... Hans van Artenveld. Ik ben officieel directeur van de afdeling Information and Library Services... En ik kan me voorstellen dat er hier een beetje met gemengde gevoelens staat. Want uh, hieromheen allemaal mensen die heel enthousiast zijn en allerlei mooie boeken meenemen. Maar het is wel uw collectie. Het is inderdaad uh, met gemengde gevoelens hier staan. Uh, het is niet echt mijn collectie, maar het is een collectie eigenlijk van Nederland. Zo moet je dat uh, eigenlijk beter zien. Een collectie die in meer dan 250 jaar is opgebouwd. En waarvan ik wel mag zeggen dat we toch bijna alles hebben weten onder te brengen. Vorig jaar, of nou laat ik zeggen in het begin van het jaar, toen dreigde alles vernietigd te worden. En ik denk dat we er alles aan gedaan hebben. We hebben de politiek benaderd, we hebben de ministeries benaderd. De publieke opinie is ingezet en dat heeft uiteindelijk toch geleid tot het onderbrengen van, van deze waardevolle collectie. In Leiden, in, in Alexandrië, in Egypte. Bij het Vredespaleis, bij het Maritiem Museum, bij het Rijksmuseum, bij een heleboel andere instellingen. En dan is vandaag, wat mij betreft, in ieder geval de cirkel gesloten. Uiteindelijk heeft het publiek nu het laatste woord. en neemt nu het laatste deeltje weg. En moeten we misschien toch, naar omstandigheden, zeggen: wij kijken er tevreden op terug. Maar ook een hoop mensen die hun baan verliezen nu. Ja, er zijn op het hoogtepunt van de bibliotheek hadden wij 55 mensen hier werken. Dat is in de afgelopen tijd met bezuinigingen al steeds teruggelopen. En dit jaar is dat natuurlijk helemaal afgelopen. En zijn we door het hele jaar heen veel mensen verloren. En zijn we hier nog letterlijk met een elftal over. Die de laatste dagen dit nog voor elkaar brengen. En dan, nou, dan zitten wij inderdaad allemaal per 1 januari thuis. En schuiven wij aan in het leger, of bij het leger van der werklozen. En vandaag tussen 10 en 1 uur kunt u er nog terecht voor boeken. Er zijn er ook nog over, maar dat zijn dan wel vooral Franstaligen. U hoort een verslag van Karin Albert. Marino Remmers die gaat vanochtend op zoek naar drugsafval in het bos. U hoort hem straks vanuit Valkenswaard. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En het Medisch Tuchtcollege doet vanmiddag uitspraak... in de zaak van vijf aanklagers tegenover Ernst Janssen-Steur. Vijf oudpatiënten of hun nabestaanden willen dat de oud-neuroloog... nooit meer zijn bevoegdheid als arts terugkrijgt. Janssen Steur zou jarenlang foute diagnoses hebben gesteld bij zijn patiënten. Ja, het is toch zijn geheugen, zegt hij. Toen zegt mijn vrouw, ja, zijn geheugen. Is daar een naam voor? Ja, Alzheimer. Nou, echt, het was of de grond onder mijn voeten wegging. Ik, ik, ik was helemaal verslagen. Ik dacht, dat kan niet, dat kan toch niet, dat kan toch niet. Mijn moeder moest al zijn wensen vervullen van dokter Jansen, dat was het advies. Dus ja, elk jaar gingen ze weer op vakantie naar Marokko en Servië om afscheid te nemen. En elk jaar weer opnieuw afscheid nemen van de familie. Ik had absences. In eerste instantie is mijn vrouw naar een huisarts gegaan. Die dacht dus aan een tia. Toen ben ik naar het ziekenhuis gestuurd. Ik kwam met Jansen steur terecht. Ik heb allerlei onderzoeken gehad. En in april 2002 stelde hij vast dat ik dus Alzheimer had. En ik geloofde hem. De diagnoses die Janssen Steur stelt lopen uiteen. De ene keer is het MS, dan Alzheimer. Het gaat om tientallen patiënten. Letselschadespecialist Imme Drost staat de patiënten bij... en schetst tijdens de tuchtzaak de gevolgen. Er waren slachtoffers die een huis verkochten. Er waren slachtoffers die hun huis lieten verbouwen... omdat ze dachten minder valide te worden. Het bleek later zonder noodzaak. Sommige slachtoffers durfden niet meer over straat. Bang als ze waren dat de Alzheimer die diagnosticeerd was... plotseling zou leiden tot geheugenverlies... en ze de woning niet meer konden terugvinden. Maar er waren ook mensen die zelfmoord overwogen. Jan Steur zegt tegen het Tuchtcollege... ik betuig mijn spijt en dat is oprecht. Ik heb niets opzettelijk gedaan. Ook hoopt hij dat het beeld dat de slachtoffers van hem hebben... wordt gerelativeerd. Zo zegt hij tegen een oud patiënt... Ik ben die horrorarts niet. Wij hadden goed contact. Vaak beter dan je bij een ander kunt krijgen. Oud patiënt Joke Prins is aanwezig bij de tuchtzaak. Het was wel even uh, heftig. De eerste tien minuten heb ik ook niet naar hem gekeken. Want ik denk, ik ben bang dat ik knap. Dat ik breek. Want ja, het was altijd een innemend man. En... Ik denk, dat, dat krijgt hij niet voor elkaar. Maar daarna heb ik hem dus wel steeds heel strak in de ogen gekeken. Drie dagen na de tuchtzaak begint de strafzaak tegen Janse Steur. Daarin wordt hij verdacht van het stellen van verkeerde diagnoses... diefstal en het vervalsen van receptenbriefjes. Het vervalsen van onderzoeksresultaten en diefstal van 88.000 euro. Het is een van de grootste medische strafzaken in Nederland... Of Jansen Steur daarvoor de cel in moet, hoort hij op 11 februari. Maar vanmiddag is eerst het woord aan het Medisch Tuchtcollege. En nu naar de AWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. De A7 hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen Permanent Noord en Afweidszaandijk 8 kilometer. is inmiddels begonnen met het technisch onderzoek. Uh, de rechterreischok is nog dicht. Gaat dat lang duren, denk je? net werd gezegd een uurtje. Dus... Oh, nou, dat valt mee, Jolanda. dankjewel. De verkeersinformatie. Gaan we door naar Maino Rimmers. Maino in Brabant. In een drassig, ik mag wel zeggen... dat we een beetje in de blubber lopen inmiddels, hè, hier? Ja, dat klopt. Het is slecht weer geweest... maar we zitten ook, uh, zeg maar, in een beetje een beekdal met hoog water. Oh, hier ligt de beek? Ja, ja. hier ligt een uh, soort van oppervlaktewater... Een, uh... Beek, uh, die komt vanuit België en stroomt uh, richting uh, Den Bosch, om het zo maar te zeggen. De Dommel? Nee, het is niet de Dommel. Oh, dat dus dacht hier... ik eventjes. Maar hier hebt u pas, even vertellen dat dit Peter Wijn is, hij is handhaver buitengebied. Uh, dat is wat anders dan boswachter, maar u bent wel verantwoordelijk hiervoor. Dit is uw regio eigenlijk. En ook u hebt er ja, last van hè, dat u stuit op steeds vaker dumpingen, chemisch afval eigenlijk van onder andere Excelsior Laboratoria. Ja, dat klopt. Uh, ik werk uh, wel met boswachters samen. Ook met andere buitengewone opschooningslandenaar en de politie in het buitengebied. Maar de meldingen komen van wandelaars? De meldingen komen, zijn heel divers. Die komen van wandelaars, die komen van de politie, die komen van boswachters. Uh, we lopen daar zelf tegenaan. En op die manier uh, krijgen we een beeld van dat daar nogal wat uh, dumpingen zijn. Ja, wat treft u dan aan? We lopen een stukje verder. Want dit is, we lopen nu op zo'n dumpplek. Ja, dit is een van de favoriete plekken waar allerlei soorten afval uh, worden gedumpt. En dat varieert van huishoudelijk afvalstoffen tot asbest en uh, chemische afvalstoffen. Ja, want het is een doodlopend weggetje achter ons een weiland, voor ons de beek. Daar gins ligt valkenswaard. Maar ja, als je hierheen rijdt, niemand valt het op hè, midden in de nacht. Nou ja, dat is het. De pakkans is zeg maar, bijna nihil. hiel. Je werkt zeg maar, ook zeg maar, anoniem als je hier in het donker wat doet. Dus uh, ja, u hebt nog nooit een eten daadje gehad. Uh, nee, als het gaat om zeg maar, met name uh, gevaarlijke stofafval... Uh, uh, die afkomstig zijn uit uh, chemische labs... Uh, die heb ik uh, nog geen eterdaad van gehad, nee. nee. Nee, en het neemt toe, hè. In 2011 60 dumpingen, in 2012 90... en in de eerste maanden van 2013 waren het er al meer dan 30. Daarom luidt de alarmbel, want het is gevaarlijk spul. U hebt wat foto's bij, die staan inmiddels op ons weblog, nos.nl. Ja, daar zie ik mannen in van die beschermende pakken. Een heleboel van die jerrycans uh, op een u treft het aan op een hoop gewoon in de sloot. Ja, het is dan uh, afkomstig van een uh, chemisch kookproces. Uh, daar worden allerlei uh, chemische stoffen samengevoegd. Daar ontstaat een hoop restafval... waarvan uh, eigenlijk niemand uh, de samenstelling en de verhoudingen kent. Waar ruikt dat dan naar? Wat, wat... Nou, het, het ruikt heel dikwijls uh, naar acetonachtige stoffen. Uh, dus het is best een zure uh, lucht uh, die, uh, die je daarvan opsnuift. Even een stukje verder lopen. Ja, je ziet het hier. Het is... Ons, een beek voor ons, ja, als ze het daar indonderen, dan loopt die... Het is echt zwaar chemisch afval. Ja, dat, is echt, dat zijn echt heel gevaarlijke stoffen. Als je die in het oppervlaktewater komt, dan heb je zo'n gigantische sterfte aan planten en dieren. Uh, en je weet verder niet... Uh, Volksgezondheid Volksgezondheid, uh, Ja, dat is met name als het uh, vervolgens in het oppervlaktewater terechtkomt. Bij een waterzuivering zullen ze daar gigantische problemen mee hebben. Uh, dus, uh, ja... Het is uh, inderdaad echt uh, een groot toenemend probleem, met name in Brabant. Goed, uh, vanmiddag dan, uh, maakt de provincie uh, een plan bekend: een integrale aanpak om daar uh, ja, da daadkrachtiger tegen te gaan optreden. Maar het lijkt mij wel een helskawei: het is een grote provincie, het is een uurrijden van oost naar west. Veel bosgebieden, ja. Zie maar eens op een hete daadje te komen. nog Remmers, we gaan hem volgen vanochtend op zijn tocht door Brabant op zoek naar drugsaanval. Bij voetbalclub Herenveen rommelde het, vooral in het bestuur de laatste tijd. Het werd ronduit onaangenaam en supporters gingen ermee zich bemoeien. Het probleem is nu opgelost, hoort u zo. I When I'm gone you're gonna miss me when I'm gone you're gonna miss me by my walk you're gonna miss me by my talk oh you're gonna miss me when I'm gone a Kendrick met cups Voetbalclub Heerenveen is al een tijdje onrustig op bestuurlijk niveau. Afgelopen zomer werd er afscheid genomen van het dagelijks bestuur... en werd er een zogenaamd stichtingsbestuur aangesteld. En ook werd de expertise van Gaston Sporre ingeschakeld... om de boel weer een beetje op de rit te krijgen daar. Hij werd de interim directeur. Zijn taak zit er nu op en gisteren werd het nieuwe bestuur voorgesteld. Iedereen blij en tevreden, zou je zeggen. Een laagstaand waterig winterzonnetje boven het Abelensra stadion in Heerenveen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 denken we en kunnen we een goede start maken met elkaar. Kastel Sporter is ook zo'n naam die uh, als interim is ingeschoven. Die uh, heeft ook aangegeven dat hij niet, uh, zich niet gekend voelt in de besluitvorming zoals die er nu ligt. We hebben wel overleg met hem gevoerd, meerdere malen, op een hele prettige manier. Heeft Met hele goede dingen is hij aangekomen. De zaken waarvan wij vonden dat we die mee moesten nemen in de besluitvorming, hebben we ook echt daadwerkelijk meegenomen. Ja, maar snap je zijn kritiek?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 Heerenveen gaat het weer over voetbal. Hoorde de reportage van Martijs Westraat. NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Met Katrien Straatman. De Telegraaf kijkt nog even terug op de spanningen rond het woonakkoord. Een tegenstem van PvdA senator Duivenstein had niet alleen dat bezuinigingsplan, maar ook het pensioenplan en het herfstakkoord van tafel geveegd, blijkt nu. Volgens de krant werd er met een kabinetscrisis gedreigd. Voor de Bune straalde VVD en Partij van de Arbeid uit dat het allemaal wel meeviel, maar achter de schermen erkennen ze nu dat het kantje boord was voor Rutte 2. Wordt vooral PvdA-leider Samsom aangerekend, hij zou onvoldoende de regie hebben gevoerd. Volgens het grootste wetenschapsblad Science is kankerimmunotherapie de doorbraak van 2013. Hierbij wordt niet de tumor aangepakt, maar wordt het immuunsysteem van de patiënt zodanig opgepept dat het lichaam de tumor zelf aanvalt. Er worden al patiënten mee genezen of langer in leven gehouden. Het blad noemt het ook leerzaam dat men uit een biologisch inzicht een levensreddend medicijn haalt. De Volkskrant schrijft erover. Het theoretisch rijexamen wordt vanaf 2015 niet meer klassicaal, maar individueel achter de PC gemaakt. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid past het examen aan omdat het te veel wordt gespiekt. Dat schrijft het AD. Dit jaar zijn 43 examenkandidaten gesnapt toen ze de juiste antwoorden kregen ingefluisterd. Het CBR snapt de laatste tijd wel meer fraudeurs dankzij een nieuwe aanpak. Met zogeheten sweepers wordt bij de examens naar zenderverbindingen gespeurd, die bijvoorbeeld via smartphones tot stand komen, en sjoemelen hem dan makkelijk maken winkels verkopen al jaren eerlijke wijn uit Chili en Zuid-Afrika... maar door een aanscherping van de drank- en Horeca wet mag dat niet meer. Alle winkels die zwak alcoholhoudende drank verkopen... moeten tenminste 15 vierkante meter winkelvloer hebben... met een gevarieerd aanbod van verpakte en niet verpakte etenswaren. Ook VVD-kantoren met streekbier. VVV-kantoren moet ik zeggen. VVD wat doen ze daar bij die partij? moeten ze uit de schappen halen. Staat in de Volkskrant.